Radio Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op deze vroege zaterdagochtend zijn er geen files gemeld. Uh, wel zijn de flitsers van Nederland behoorlijk aan het werk al. Uh, zo wordt er uh, flink geflitst op de A2. Allereerst van echt naar Maastricht bij hectometerpaal 251.7. Op diezelfde A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100.4. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 94.2. Dan wordt er nog gecontroleerd op de A7. Drachten richting, richting Heerenveen bij 155.5 en tot tot de A12. Gouda richting Zoetermeer 20.9. Music Jorien Renkema. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow van het weekend. Zometeen lekker meezingen met Lemon Tree van Fools Garden, Mistena, Jukel.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 But there's a heavy cloud inside my head I feel so tired Put myself into bed Where nothing ever happens And I wonder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 7 over zeven op de allerlaatste zaterdag van februari. Het is 28 februari. En wat voor zaterdag gaat het worden? Nou, ik heb hem gehad deze week. De allereerste. Ja. En het was echt zalig. Het was precies zoals je hoopt dat het is. Precies eigenlijk zoals je al, uh, zoals je al maanden fantaseert... terwijl je er naar hunkert. De allereerste terrasdag. Haha. <lacht> Donderdag was ik aan de beurt. Cappuccinootje met een lekkere maaltijdsalade. En ja, ik dacht, hè, omdat het dan de eerste terrasdag is... een Sauvignon Blanc als toetje. Ah, zalig. De kroken die kleuren. De bermen weer paars. De vogels fluiten als je s ochtends vroeg de deur uitstapt. Mensen, het is lente! En wat paste die Lemon Tree daar ook goed bij, hè? Die je net hoorde van Fools Garden betekent eh, niet dat we onze kop volledig in het zand moeten drukken... want het moet ook wel eerlijk zijn. Eh, vandaag een beetje een dipje in de temperaturen. Het wordt niet echt een fantastisch weekend. Maximaal 12 graden. Maar goed, aan de andere kant zijn wel weer dubbele cijfers. En komende week wordt het ook gewoon weer 18 graden. Dus we zitten gewoon helemaal goed. Dit, dip, dit dipje, dit weekend, dat kunnen we aan. Ik vind het heel gezellig dat je de radio zo vroeg op Cure Music hebt staan... want eh, naast die vogels hoor je ook mijn stem deze vroege zaterdagochtend. Nogmaals, goedemorgen. Goed om te weten, de Q-app staat wagenwijd voor je open. Altijd. Kom er gezellig bij. Als je wakker bent, stuur een berichtje. Ik lees in ieder geval alles. De Q-music. Alarm's hey. Alex Warren. Fever Dream. Music. How did you know? I was open for a ja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 En ik werd vanochtend wakker, om tien over vier ging de wekker... en wat ik dan als eerste doe is mijn telefoon pakken. Ja, Don't judge me. En ik, het eerste wat ik zag was um, video's van Olivia Dean... die aan het optreden was op de Brit Awards. En ja, ook weer op haar kenmerkende manier... met een prachtige jurk aan en dan dansend over het podium op hoge hakken. Zoals alleen zij dat kan, echt om instant vrolijk van te worden. Zelfs om tien over vier op zaterdagochtend. Bart, die is erbij, die app. Goedemorgen Jorie. succes vandaag. Je zit lekker op kantoor. Zo, op zaterdag. Nou, succes Bart. Uh, Jos, die uh, is al aan de bak sinds half zeven op de bus tot half drie. Um, mijn partner ook. Zij in de hoek van Breda en ik in de hoek van Roosendaal. Wat leuk! Allebei de bus, en dus als je elkaar dan tegenkomt, even een handje omhoog. Hè? Ja, leuk. Ronald, die is onderweg naar huis naar een slaapdienst. Um, Sarah, Sarah Rosa die is een uh, Mandela aan het kleuren. Dat appt ze althans. Mandela. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Een kleurplaat van Nelson Mandela. Of een mandala. Dat zou het ook kunnen zijn. Met een kopje koffie. In ieder geval goedemorgen. Rens, die is onderweg naar Rosmalen om 30 kilometer te gaan wandelen. En Niels, die uh, heeft zijn laatste werkdag gehad bij de bakkerij. En die zit nu heerlijk te genieten van Q-Music. Nou, wij genieten ook van jou, Niels. Goedemorgen, dit is Q-Music. En zometeen hoor je nog uh, Cyril. En dit is een hele leuke van Raccoon. Took a hit. One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 And we'll The they light Een remix van de cover van The Disturbed. Van de Sound of Silence. Het is ingewikkeld, hè? De soundtrack van je weekend. Goedemorgen, Zometeen na half acht. Ga ik op, hier op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dat is uh, wat ik ieder weekendochtend doe op de radio. Een uh, liedje uitgezocht aan de hand van jouw weekendplannen. Wat ik dan speciaal voor jou op de radio draai. Dus misschien ga je vandaag een mooie wandeling maken. Je je volgens mij wel een paraplu meenemen, maar het kan. Of misschien moet je gewoon de hele dag werken. Misschien staat er iets heel groots te gebeuren vandaag. Is het uh, de dag van je vrijgezellenfeest? Oh, dat weet je dan waarschijnlijk niet, hè? Nou ja, hoe dan ook. Ik ben op zoek naar jouw weekendplannen. Groot of klein, dat maakt niet uit. Laat het even weten via de Q-app. En dan ga ik dus op zoek naar een liedje dat daarbij past. Ik zal je een voorbeeld geven. Vorige week had ik Marianne aan de telefoon. Het was een heel leuk gesprek. Zij vertelde dat zij in alle vroegte haar 130 melkkoeien aan het voeren was. Terwijl haar man de koeien ging melken. En Marianne die zat op de trekker met haar zoontje van 1. En toen draaide ik voor haar vervolgens dit liedje. I'm oud. years old, my dad's a giant sitting beside me. Dit like is de uh, JCB-song van uh, de band Nis Lopi. En dit liedje gaat dus uh, letterlijk uh, over een jongetje van, nou in dit geval dan vijf... die uh, met zijn vader op de trekker zit. Dus dat vond ik een toepasselijke soundtrack voor Marianne. Nou, nu heb je een idee wat uh, het idee is. Um, aan jou de taak om mij gewoon zoveel mogelijk info over jouw weekend te sturen via de Q-app... ga ik zo meteen aan de slag voor je.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 Bietenflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker Big American's ook tweede gratis. hey. En alle derde rand Bad- en Doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Is jouw ideale date ook hbo- of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op ematching.nl Let op, kan leiden tot een vaste relatie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 Die morgen. Deze dag begint op veel plekken droog. Wel wat bewolkt. Later vandaag buien vanuit het zuidwesten. En dat alles bij 10 tot 12 graden. Morgen iets meer zon. Q-music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. We zijn geen files gemeld. Wel een paar flitsers gezien op de A2. Bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht bij 100.4. En op diezelfde A2 de andere kant op. Van Utrecht naar Den Bosch dus. Daar staan ze bij 94.2. En er wordt gecontroleerd op de A7. Drachten richting Heerenveen bij hectometerpaal 155.5. Jorien Renkema. Met Martin, Garrix en Jax onderweg naar Sander. You Nederland aan het doen om zeven minuten over half acht. Nou, ontzettend veel. De soundtrack van je weekend. Er zijn veel mensen onderweg naar huis vanaf de wintersport... terwijl ze lekker Q music luisteren. Er wordt gehaakt. Mensen doen boodschappen. Er wordt natuurlijk gewoon gewerkt. Mensen zijn kozijnen aan het schilderen, aan het fitnessen. En er zijn mensen zoals Serena onderweg naar de grootste dierentuin van Europa. Ja, dat klopt. Wat leuk. Goeiemorgen, Serena. Goedemorgen. In België is dat, oké. Okay. En ja. um, ben jij een echte dierentuinfan? Nou, we zijn wel fan, ja. En, en, en alle artisten en wildlandsen van het land, die uh, heb jij al gezien, uitgespeeld. Nu dacht je, ik ga de grens over. Ja, precies, ja. Uh, o, o, hoe heet die dierentuin? Uh, Paradise, volgens mij, als ik het goed uitspreek. Oh, ik heb daar nog nooit van gehoord, joh. En het is dus in België. Ja, in België. En wat schijnt nou echt de, de, grote, uh, de grote trekpleister te zijn van, van die dierentuin? Ja, eigenlijk heel veel. Er is, het is een enorm grote dierentuin. Um, maar wij zijn heel benieuwd naar de panda's. De panda's? Ah, ja, Omdat... die zijn natuurlijk uniek, überhaupt, hè, in de gevangenschap. Ja, dat zeker, ja. Hoeveel hebben ze er? Dat zou ik niet weten. Oh, <laughs> Jij gaat het gewoon zien. Jij loopt er net en ga je ze tellen. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, ja. en wat staat er verder nog op het lijstje wat je echt niet wil missen vandaag? Mm, ja, eigenlijk alles. Ja, ja, we willen nou, alles zien. Ja. Nou, dan uh, moet je volgens mij gas geven. Want de grootste dierentuin van Europa aan één dag zien. Dat valt denk ik niet mee. Nee, hele opgave. Ja, zeker. Nou, ik heb je natuurlijk aan de telefoon voor de soundtrack van je weekend. Ik heb zitten denken, wat zou ik voor jou kunnen draaien dat toepasselijk is. En ik hoefde daar niet lang over na te denken. Want ken jij de nieuwste van Shakira? Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Come ja. We wild and we can't be tamed And we turning the floor into a zoo Ja, die heet Zoo! Ja! Kat aan het bakkie, toch? Zeker! Serena, heel veel plezier daar in België En doe alle dieren de groeten namens Q-Music in Nederland Dankjewel, <laughs> fijne de laatste! Joe! Come on, get on up We wild and we can't be tamed And we turning the floor into a zoo o o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 A zoo, oe, Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, oeh. Zoo van Shakira was de soundtrack van het weekend van Serena, die ik net sprak. Die is namelijk op dit moment onderweg naar de grootste dierentuin van Europa in België. Shakira hoorde je op dit moment op nummer 8 in de top 40 met Zoo. Zo meteen op Q hoor je DJ Sammy en Doe met Heaven. Meteen een chef special. Sometimes I turn off the world. It still keeps me away.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 af te kondigen. Ja, dan heb ik het niet over Do, maar over uh, DJ Sammy. Want uh, de kat van mijn schoonhouders, die heet uh, Sammy. Dus, ja, als ik dan DJ Sammy, dan, dan, dan zie ik zo'n kat met een koptelefoon. Nou ja, goed, je begrijpt. Top 40 uh, ik kan het me als niet voorstellen. Maar mocht 20 maart nog open zijn in je agenda... dan is het nu echt tijd om er een hele grote rode dikke stift bij te pakken. En die datum echt te gaan blokkeren in je agenda. Vrijdagavond 20 maart, want die dag gaat het gebeuren. De Q-Music Top 40 Live. We gaan uh, hopelijk samen met jou alle goede muziek... van het afgelopen jaar vieren in Rotterdam. Ahoy! Misschien ben je er vorig jaar bij geweest. Of misschien heb je toen alles vanaf de bank gevolgd. Nou, Dan weet je dat het echt een te gekke avond was. En dat gaat het dus weer worden dit jaar. Want op het podium uh, tijdens de Q-Music Top 40 Live... optredens van Miles Smith, ja zeker. Bente is erbij. Lucas en Steve die komen. Kensington, Emma, Hees. En natuurlijk worden weer de awards uitgereikt. Onder andere die voor beste artiest, nationaal en internationaal... beste nieuwkomer, beste live act, nou echt van alles. Op Qmusic.nl zie je alle genomineerden onder elkaar staan. En daar moet je ook meteen zijn voor de allerlaatste tickets voor die avond. Je wil daarbij zijn, de Qmusic top 40 live. Check Qmusic.nl. 20 maart is het. En een naam die je ook in de gaten moet houden dit weekend, die is er ook bij... Pommelien Thijs. Zij is genomineerd voor Beste live Act internationaal. Maar op 7 november, later dit jaar, staat ze ook nog eens in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar geven we dit weekend kaarten voor weg bij Q Music. Wil je daarbij zijn, hou haar goed in de gaten. Als je een track van Pommelien Thijs voorbij hoort komen... dan moet je als een malle naar de Q Music app appen. Gewoon haar naam, Pommelien Thijs, dat is het enige wat je hoeft te hebben. En misschien komen er dan wel twee tickets jouw kant op voor Pommelien Thijs... in de Ziggo Dome op 7 november.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 of je Pommelien Thijs hoort op Q-Music. Want als dat het geval is, dan maak je kans op tickets... voor haar show in de Ziggo Dome op 7 november. Nou, wanneer Pommelien Thijs precies uh, langs gaat komen... dat hou ik natuurlijk even geheim, dat snap je. Maar wat ik je wel kan vertellen, is dat je meteen al achter deze hoort... Damiano David en ook David Guetta en Sia...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 Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat meldt het Israëlische ministerie van Defensie.